Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft ongeveer duizend klimaatactivisten aangehouden bij de blokkade van de A12. Aan het begin van de middag gingen actievoerders van Extinction Rebellion de snelweg in Den Haag op. Een deel van hen had zich vastgeplakt aan het wegdek. De activisten blokkeerden de weg de afgelopen maanden al meer dan dertig keer. De klimaatgroep wil een einde aan de overheidssteun voor de fossiele industrie. En de missionair minister Jette komt binnenkort met een plan voor de afbouw daarvan. Maar Extinction Rebellion wil nieuwe blokkades niet uitstellen. In Istanbul, in Turkije, is een Nederlander opgepakt in een groot drugsonderzoek. Hij wordt verdacht van het leiden van een organisatie... die zes ton cocaïne naar Nederland zou hebben gesmokkeld. Rawi Q uit Almere wordt ook in Nederland gezocht. Hij stond internationaal gesignaleerd via Interpol. Rawi Q is in Nederland alleen veroordeeld voor een witwaszaak. Zijn advocaat zegt dat hij over de mogelijke drugsmokkel niks kan zeggen... omdat hij nog geen dossier van Turkije heeft gezien. In Chili zijn al zeker 19 mensen om het leven gekomen door de hevige bosbranden. Die woeden in de bergen in een kustregio op zo'n 85 kilometer van de hoofdstad Santiago. Duizenden hectare bos zijn verwoest en in verschillende plaatsen zijn wijken in de as gelegd. In de regio is de noodtoestand uitgeroepen en ook mogen mensen tussen 8 en 12 uur ochtends hun huis niet uit om hulpdiensten de ruimte te geven. In Noord-Ierland is Michel O'Neill benoemd tot premier. De sint veen politica is de eerste republikein die aan de macht komt in het land. sint Veen won twee jaar geleden al de verkiezingen, maar de pro-Britse DUP-partij blokkeerde lang de vorming van een regering. En eerder deze week werden de regels voor de invoer van goederen vanuit Groot-Brittannië versoepeld, waardoor de partij niet langer dwars lag. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht in het noorden Grotendeels droog. In het midden en het zuiden meer bewolking en regen. Morgen grijs met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Ik zeg het niet uit mijn hoofd: het museum van onze jaren. Ik heb het zelf gebouwd vol herinneringen. kan dromen Het begint bij het begin Waar ik jou zo bemin en belofte van wat ging komen Overal samen naartoe Nimmer waren de moe. Elke hindernis Genomen. Het museum van ons en verschillende zaden. Kijk ons hier na een jaar. Nog zo blij met elkaar, zelfs de zon kon niet mooier stralen. Gegaan. Alles konden we aan, ons geluk komt gewoon niet te De maan komt langzaam op en ik zit te staren. Alles is me zo lief, zelfs die laatste brief. Je gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht. het museum ging dicht. Het museum van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 En deze gaat uit naar hem die we missen Een moeder, een vader, een tante of meegje Een ex, een kind die je niet meer mag zien Je broer, je beste vriend misschien Ja deze gaat uit naar hem die we missen Ik zal je nooit uit gedachten wissen. En elke dag doet het pijn Want het liefst wil ik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 En deze luid, ben jij die nu boven is.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 Seconden, toen ik jou daar zag staan. Ben ik elke nieuwe morgen met een glimlach opgezuimd? Jij en ik, als dat nog eens smaak kon zijn, dan zou het zelfs in de winter.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 kan niemand aan tippen. oh oh, oh, je raakt me zo op. Oh, op oh. een stilte lager gevaren, alleen maar door die leeg van jou. Ik zie ze om je draaien als jagers op een prooi, maar jij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 We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's We are the Midnight Dynamo's Geef nu de beat, ga je haren los We are the Midnight, we are the midnight, midnight, Midnight Dynamo's Zonder je mobiel dan is het feest, ja het is hier altijd top Eén ding weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop We kallen erop los, we zakken lekker door en we dansen op de bar het is er mee gefeest, je moet die zijn geweest. We geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamos. Wacht de muziek, hou je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamos. ZANG De...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 De nu zijn we weer samen in het heden, eigenlijk niet veranderd, voelt weer precies zoals het was. vergetelijk gevoel Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef Ja, je was toen altijd al mijn doel Waar was je altijd Een lange tijd weer dansen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 dan ben je nooit alleen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 Die raak ik nooit meer kwijt, daar denk ik altijd aan En als ik nu ga slapen, dan kijk ik naar over je zij Kijk goed om je heen, als ik er straks niet meer ben Denk dan aan dit moment, dan ben je nooit alleen Duizend sterren Avond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 Zijn de woorden recht uit mijn hart En al zijn ze wat banaal Ze vertellen mijn verhaal Helemaal Alleen bij jou kan ik zijn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 van mijn leven lang, mijn leven lang, mijn leven lang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 Leven. en ik meen het als het echt dat ik van je haal, maar vergeet me, ooit dronken we samen, op geluk en verdriet, nu verkies ik ramen zonder dat jij het ziet, neem mij die keuze, Nu jij dit maar weet, want lief schuilt het, wat is leeg ja, we gaan vind je weg met het ander Wanneer je blijven bent, dan is het net of ik zweef.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 Wat mij bij haar, ze houdt van mij, zo lang liet jij haar alleen.